Het Manhattan-project begon met een brief, gericht aan president Franklin Delano Roosevelt, en geschreven op 2 augustus 1939. Ik lees er een fragment uit voor: In the course of the last four months, it has been made probable, through the work of Joliot in France as well as Fermi and Szilard in America, that it may become possible to set up a nuclear chain reaction in a large mass of uranium. By which vast amounts of power and large quantities of new radium like elements would be generated. Now it appears almost certain that this could be achieved in the immediate future. This new phenomenon would also lead to the construction of bombs, and it is conceivable, though much less certain, that extremely powerful bombs of a new type may thus be constructed. The brief was undertaken by Einstein maar voornamelijk geschreven door de Hongaar Leo Szilard in overleg met nog twee andere fysici. De tekst waarschuwde voor een Duitse atoombom en suggereerde dat de Verenigde Staten een eigen nucleair programma moesten opstarten. Degene die de brief moest bezorgen was Alexander Sachs, een econoom die contacten had met het Witte Huis. Sachs vroeg een onderhoud met de president, maar door de Duitse invasie van Polen moest dat uitgesteld worden. Pas in oktober zou hij de president kunnen vertellen over de mogelijkheden van een atoombom. De Einstein-Silaarbrief is een iconisch stukje geschiedenis, maar de president heeft er waarschijnlijk geen woord van gehoord of gelezen. Sykes wist immers hoe je de president kon warm maken voor iets, en hij besliste daarom om een eigen overzicht te geven, eindigend met een citaat uit een lezing met als titel 40 jaar atoomtheorie. Het citaat was bedoeld om de boodschap duidelijk te maken. Personally, I think there is no doubt that subatomic energy is available all around us and that one day man will release and control its almost infinite power. We cannot prevent him from doing so and can only hope that he will not use it exclusively in blowing up his next door neighbor. Wat je dus wil bereiken is dat de nazi's ons niet opblazen, vroeg de president. Dat is exact wat ik bedoel, zei Sykes. En dat vereist de actie. Er werd een comité opgericht en zoals dat gaat met comité's gebeurde alles aan een slakkengang. Het Amerikaanse nucleaire programma had zijn tempo nog niet gevonden. Aanvankelijk was er eigenlijk meer gaande in het Verenigd Koninkrijk. Daar had een memorandum van twee wetenschappers aanleiding gegeven tot een eigen atoombomprogramma met de betekenisloze codenaam Tube Alloys en het bijbehorende Maud Committee. De naam van dat comité kent een grappige geschiedenis. Die was namelijk gekozen op basis van een mysterieuze passage in een boodschap van Lise Meitner. Velen dachten dat het een acroniem was of een dieper betekenis had. Maar later zou blijken dat het gewoon de naam was van een vrouw. Ze gaf lessen Engels aan de zoon van Niels Bohr. De Britten en de Amerikanen besloten uiteindelijk om samen te werken. En vanaf 1941 hadden de Amerikanen wel hun tempo gevonden, om daarna nooit meer te vertragen. Roosevelt besliste om het programma in handen van het Amerikaanse leger te geven, dat meer ervaring had met grootschalige projecten. En met de Japanse aanval op Pearl Harbor in december van dat jaar waren de Verenigde Staten plots ook volledig betrokken in de Tweede Wereldoorlog. Het succes van het Manhattan Project is te danken aan de investering van 2 miljard dollar en het werk van ongeveer 130.000 mensen. De meesten hadden geen flauw idee waaraan ze meewerken. Uit dit enorme project wil ik twee personen in het bijzonder belichten omdat ze beiden een beslissende rol hebben gespeeld in het slagen ervan. De eerste is generaal Leslie Groves, die de militaire leiding had over het gehele project. Een project van die omvang is eigenlijk een soort ecologische niche, niet geschikt voor bureaucratische personages die in vredestijd de beslissingen nemen. Het vereist een ander type persoon om te floreren in zo'n omgeving. Groves was de man. Hij werd waarschijnlijk terecht omschreven door een van de wetenschappers als The biggest son of a bitch I've ever met in my life, but also one of the most capable individuals. Groves had tonnen ervaring. Hij had net voor die nog de bouw van het pentagon toegevoegd aan zijn palmares. Maar dit was nog veel ambitieuzer. Niels Bohr had ooit zijn ongeloof geuit over het maken van een atoombom door te zeggen dat zoiets nooit kon slagen tenzij je de Verenigde Staten zou veranderen in één grote fabriek. En dat is eigenlijk exact wat Groves zou verwezenlijken. Met onderzoek en productie verspreid over meer dan 30 sites in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Canada. De tweede man die ik wil belichten is Julius Robert Oppenheimer. Een graadmagere kettingroker met een voorliefde voor martinis en pikant eten maar ook een briljante theoretische fysicus. Hij was wetenschappelijk directeur van de site in Los Alamos. Toch was de keuze voor Oppenheimer niet voor de hand liggen. Hij had eerder al een stormachtige relatie gehad met een communiste en zijn huidige vrouw was ook nog lid geweest van de communistische partij. Bovendien was hij een theoreticus, terwijl het leger een voorkeur gaf van experimentele fysici voor zo'n project. Nog had hij een Nobelprijs op zak waarmee hij zich zou kunnen onderscheiden van de vele Nobelprijswinnaars die hij zou moeten leiden. Waarom werd hij dan toch gekozen? De oorzaak is Leslie Gross. Om de een of andere reden was hij ervan overtuigd dat er geen geschiktere persoon kon zijn dan Oppenheimer om dit project te leiden. Hij was een genie, zou Gross later off the record zeggen tegen een interviewer. Ondanks het feit dat Oppenheimer zo'n hoge functie had, bleef er van hogerop een zeker wantrouwen tegenover hem. Hij werd in het geheim afgeluisterd en al zijn bewegingen werden opgevolgd door de FBI. En na de oorlog, in de paranoia van het McCarthyisme, zou hij publiek vernederd worden op basis van een ongegronde heksenjacht. Evenmin waren de oorlogsjaren eenvoudig voor zijn vrouw Kitty. Die verlichting zocht in overmatig drankgebruik. Ook voor andere vrouwen op Los Alamos waren het harde jaren. Vrouwelijke wetenschappers waren een uitzondering. Vele vrouwen vergezelden slechts hun man, zonder te mogen weten wat hun echtgenoot daar eigenlijk deed. De gezinnen leefden er voor onbepaalde tijd in primitieve huisjes, geïsoleerd in het desolate landschap van New Mexico, onder toezicht van het leger, en omringd door hekken en prikkeldraad. In die omstandigheden, en dus zonder medeweten van hun vrouwen, braken de mannen hun hoofd over een mogelijk ontwerp voor de bom en hoe die te maken. Andere locaties, zoals Oak Ridge in Tennessee en Hanford in Washington, waren eigenlijk gigantische fabrieken die splijtbaar materiaal moesten leveren voor de bom. Om geen tijd te verliezen werden kosten nog moeite gespaard. Men vond het immers beter om op verschillende paarden tegelijk te wedden. Zo werden los van elkaar twee types van bommen ontworpen. De eerste was Little Boy, met een relatief eenvoudig handwapenmechanisme. Little Boy bestond eigenlijk uit twee subcritische massas van uranium, die op elkaar zouden afgeschoten worden en daardoor wel een kritische massa zouden vormen. De moeilijkheid zat hem hier eerder in het splijtbaar materiaal. Uranium komt immers voor in verschillende isotopen. Er is uranium-238, bestaande uit 92 protonen en 146 neutronen, maar daarnaast is er ook uranium-235. Deze uranium-isotoop heeft drie neutronen minder, maar die maken een wereld van verschil. Alleen deze isotoop is immers bruikbaar voor een atoombom. Maar het grote probleem is dat uranium-235 extreem zeldzaam is. Natuurlijk voorkomend uranium bevat slechts 0,7% van deze isotoop. Het chemisch proberen isoleren was onbegonnen werk, aangezien de twee isotopen op dat vlak te gelijkaardig zijn. Daarom zou er ingezet worden op verschillende andere technieken. En het is daarbij dat de cyclotron ook een belangrijke rol speelde. De tweede bom was Fat Man. Hier was het design de moeilijkste kwestie. Aangezien gebruik zou gemaakt worden van een implosiemechanisme. Beeld je een subcritische massa in. Een massa dus die te klein is om een kettingreactie in stand te houden. Daar rond zitten explosieven die bij detonatie enorm snel de subcritische massa bijeendrukken tot een kleinere massa die daardoor dus wel kritisch wordt. De explosie moet echter nagenoeg perfect symmetrisch gebeuren. Er mocht geen microseconde verschil zitten tussen de verschillende ontploffingen. Omwille van deze complexiteit was het dit type bom dat getest zou worden bij Trinity. Het design mocht dan wel de meeste kopzorgen geven het splijtbaar materiaal was nu ook niet bepaald eenvoudig. Feitman gebruikte namelijk plutonium, atoom nummer 94 en dus ook een transuraan element. Plutonium was nog maar net ontdekt. En om het te maken in bruikbare hoeveelheden voor een bom, had je een zeer grote kernreactor nodig. Een allereerste demonstratie van een primitieve kernreactor kwam er in 1942. De Chicago Pile 1. De sterk beveiligde centrales die men daar nu voor heeft, had men toen nog niet ter beschikking. Enrico Fermi en zijn team bouwden hun kernreactor in Chicago, toen de tweede meest dichtbevolkte stad in de VS. Ze deden het bovendien in een keldergebouw van de universiteit, onder een rugbyveld. Vanaf een balkon keken de wetenschappers toe hoe de laatste wetenschapper bij de reactor er traag en methodisch de cadmiumstaven uithaalde. Die staven absorbeerden neutronen en waren zo een bruikbare rem op de kettingreactie. Toen de laatste staaf er werd uitgehaald, hoorde men aanvankelijk slechts het trage getik van een Geigerteller. Dat getik begon vervolgens steeds sneller te gaan tot er slechts één aanhoudend geruis te horen was. De geigerteller kon niet meer volgen. Er werd overgeschakeld op een charge recorder en er was nu een drukkende stilte. De charge recorder moest steeds aangepast worden, omdat de gebruikte schaal de intensiteit van de neutronen niet meer kon bijhouden. Er was eigenlijk niets te zien, maar iedereen wist wat er aan het gebeuren was. De spanning was te snijden. Toen stak Fermi zijn hand op en zei hij dat de kettingreactie een feit was. Na vijf minuten gaf hij het bevel om de reactor af te zetten. Door de oorlog was de aanvoer van Italiaanse wijn gestopt, maar om Fermi te eren had een van de fysici een fles Chianti kunnen bemachtigen en bewaren voor deze gelegenheid. Alle aanwezigen kregen een klein beetje uitgeschonken in een papieren bekertje. Allen dronken ze in stilte kijkend naar Fermi. Eenmaal hun bekertje op was, besloten ze om het etiket op de fles te ondertekenen. De wetenschappers verlieten vervolgens de zaal, tot enkel nog Fermi en Leo Zilaar overbleven. Zilaar gaf hem een hand en zei dat deze dag zou herinnerd worden als een donkere dag in de geschiedenis van de mensheid. Gezien hetgeen zou volgen, had Zilaar zeker geen ongelijk. Maar de donkerste dagen moesten nog komen. Eerst Trinity, en dan Hiroshima en Nagasaki.